Acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. 12 grote schuldeisers van Griekenland... gaan akkoord met het deels kwijtschelden van Griekse schulden. Hun steun is belangrijk voor het slagen van het schuldenplan van Griekenland. Het plan moet het land een lastenverlegering van 107 miljard euro opleveren. Onder de 12 banken, verzekeraars en fondsbeheerders... zijn ING, BNP Paribas en Deutsche Bank. De burgemeester van Hulst is in opspraak geraakt... Op zijn Twitter-account plaatste burgemeester Mulder een bericht over een reeks overvallen op Chinese restaurants. De CDA-politicus verving in het bericht de letter R door de L. Hij schreef: Nu al drie overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hoop dat die ladere overvallen snel eens in zijn wordt. Niet sambal blij. De burgemeester benadrukt in de regionale krant PZC dat het bericht serieus bedoeld is. Hij zegt dat hij op persoonlijke titel twittert en vaker berichten met een dergelijke toon plaatst.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 Volgens de rechter is de man schuldig aan valsheid in geschriften, het niet betalen van loonbelasting en het niet afdragen van pensioengeld. In 2010 zei de curator in het NOS-journaal dat Taxi Nijmegen bewust en langdurig de premies niet betaalde. De rechtbank geeft hem nu gelijk. De directeur hield de pensioenpremie wel in op het salaris van het personeel, maar maakte het nooit over aan het pensioenfonds. Het weer, vannacht klaart het op, minima net boven het vriespunt.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 Twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes. Een heel goedenavond. De beau sancy gaat geveild worden. Ja, wat is nou de beau sancy zult u zich afvragen. Nou, dat is een peperdure diamant van de Pruisische prins Georg Friedrich. Deze prins heeft geld nodig en gaat daarom zijn edelsteen proberen te slijten. Nou, straks om een kwart over acht ga ik praten daarover met juwelenhistoricus Martijn Akkermans. Maar eerst Moerdijk. Daar zijn ze vandaag begonnen... met het eindelijk echt schoonmaken van de verontreinigde grond... op het terrein van chemiepak in Moerdijk. Veertien maanden geleden was daar een enorme brand, u weet het nog. Vlammen en explosies, tientallen meters hoog. Dit is een brand van ongekende omvang. Op het terrein van het chemiebedrijf liggen honderdduizenden liters opgeslagen... van meer dan 2000 verschillende chemische stoffen. In Zuid-Holland is de hoogste alarmfase afgekondigd. Ja, tanks en dus ook 50.000 vaten vol chemische stoffen vlogen daar toen in brand. En door de bluswerkzaamheden werd het grondwater daar ook enorm vervuild. Nou, hier in de studio is de man die de schoonmaakactie gaat coördineren... Roland Somers. goedenavond. Goedenavond. Ja, u was er vandaag, heb ik begrepen. Uh, ja, dat klopt. Kunt u omschrijven wat, wat u daar ziet als u daar bent op dat terrein? Nou, wat ik daar zie als ik daar ben, um, is dat je, een, uh, je ziet een enorme uh, schoothoop... met uh, stukken ijzer, bergen met vaten... Uh, stukken van gebouwen die nog overeind staan... gesmolten beton, um, tanks die nog half overeind staan waar nog product in zit. Klinkt en als en chaos. Dit is echte chaos, ja. En ruikt het raar? Nou, vooralsnog, dat zal na de brand wel zo geweest zijn... in de afgelopen, u zei het al, 14 maanden is dat natuurlijk enigszins uitgedampt. Er is ook vrij veel al verwijderd aan bluswater. Alle bluswater is eigenlijk verwijderd... en ook de slurry in de omgeving is verwijderd. Mm -hmm. Wat resteert is het trein van chemiepak zelf... Maar dus die schoothopen liggen met ja. daartussen die verbrandingsresten. En, uh, en dus dan ook nog resten van chemicaliën. Lijkt me ook beangstigend. Het lijkt wel een soort oorlogsgebied, of niet? Ja, als je naar de foto's kijkt... Ja, want u de foto's meegenomen. Die heeft u ja. mij ook gegeven. Dus dan kan ik ja. daar inderdaad een beeld van krijgen. Gaan we ook op onze site plaatsen trouwens. Dus mensen kunnen ze ook zien. Ja. Maar ga door. Nee, maar als je naar de foto's kijkt dan uh, inderdaad. Het lijkt wel of er een bom ontploft is. Uh, het is één grote chaos. Ook uh, bij de beredderingswerkzaamheden is natuurlijk, zijn er brandgangen gemaakt... om dus uh, verschillende zorg zones van elkaar zeg maar, te scheiden. En uh, alles ligt op, uh, op hopen geschoven. Um, en je ziet ook de verkleuringen. Zeg maar, als het regent, dan is het één grote kleurenpalet... Uh, wat zich daar uh, voordoet. Ja, want er gaat dus nu echt begonnen worden met opruimen? Ik neem aan dat er toch ook al een heleboel weg is gehaald, of niet? Ja, dat klopt. Dus in de eerste weken na de brand is zeg maar, de, um, toch over een gebied van 8 zeg maar, hectare... is zeg maar, bluswater verwijderd. Uh, daarna is een dikke vieze slurrylaag die zich gevormd had... ook in de omgeving is ook verwijderd. Um, en in het afgelopen jaar is uh, ja, al het hemelwater wat er gevallen is op het terrein... dat kon niet zomaar meer de bodem in lopen. Dat is verzameld in grote bassins. En waarom mocht dat niet zomaar meer de bodem inlopen? Omdat het bluswater, dat, of dat hemelwater wat daar dus uh, viel... Dat, uh, dat kwam op die verbrandingsresten, liep daar vanaf... en kwam terecht in, in putten of zou vanaf de betonplaten lopen. Ja, en dan veroorzaak je eigenlijk een nog ergere bodemverontreiniging dan er al zit. Ja, ja, omdat het dan doorcijpelt gewoon weer verderop het gebied in. Ja, dat is eigenlijk een beheersmaatregel... want we moeten voorkomen dat er verspreiding uh, plaatsvindt. Nou, door het hemelwater het al op te vangen en het niet de bodem in te laten lopen... ja, dat is de eerste maatregel die je kunt uh, treffen... Om dus je verspreiding te voorkomen. Ja, want dan droogt het uit eigenlijk als het ware de grond. Ja, dat klopt. Die, die, die laag die daar zit, zeg maar, die kun je nu in bijten, in feite zeg maar, steekvast is, die. die kun je opscheppen en die kun je afvoeren. Ja. Die vaten die er nog liggen, hè? want er liggen dus nog een enorme hoop vaten. Daar zit ook nog wat in. hè? Dat zou kunnen. Dat weten we dat... niet. Ja, dat is de uitdaging inderdaad. Er zijn dus een, liggen grote stapels uh, vaten, gewoon bergen vaten, die dus grotendeels uh, ja, verfrommeld zijn, uh, verbrand zijn, in elkaar gekrompen zijn. Daartussen zou een willekeurig vat kunnen liggen, wat het heeft gered met zijn inhoud. Mm -hmm. Je ziet dat vaak wel hoor, want dan staan ze helemaal bol. Nou, dat zijn de vaten die wij dus eruit gaan pakken en uh, in een grote bak zetten en naar een veilige plek brengen. Om daar te kijken van nou wat heeft daarin gezeten. Want die vaten zijn ook door de beredderingswerkzaamheden alle kanten op verplaatst. Want het is dus, er was natuurlijk een boekhouding, neem ik aan, bij chemiepak. Dus in principe moet het duidelijk zijn... welke stoffen er allemaal hebben gezeten in die vaten. Dat klopt. Dus het werd, al, werd net al genoemd. Zeg maar. er waren Een groot aantal stoffen is er opgeslagen geweest. Die vaten die stonden ook allemaal in verschillende brandcompartimenten. Alleen je moet je voorstellen dat als gevolg van die brand... zijn die vaten gesprongen of heel veel kunststofvaten zijn gesmolten. En die chemicaliën die zijn in feite alle kanten opgelopen. Dus in feite is niet goed meer te voorspellen wat waar dus zit. Maar we hebben op een hoofdidee van in welke uh, gedeeltes van de gebieden... er uh, ontvlambare stoffen of corrosieve ja, ja. stoffen of andere stoffen zijn. Zeg maar het kan volkomen. zijn dat ook stoffen met elkaar gemengd zijn. Ja, zeer zeker. Dat, ja, ja. dat is ook gebeurd. Wij, wij zien dat ook terug in, het, uh, in, in de bodemverontreiniging. Dat we dus diverse stoffen die je normaal van elkaar gescheiden houdt... die zijn daar zeg maar ja, ja. Als ik mijn hand hou, daar in die prut, daar op de grond... wat gebeurt er dan met mijn hand? Ja, dan zou je, zou je zeg maar een, een aantasting kunnen krijgen... of een, noemen ze dan een chemische verbranding. Dus de, de mensen die daar werken, ja, die per definitie... we hebben een zonering in het gebied. En uh, dat betekent dat als je die, zone, die vuile zone ingaat, dan ga je dus in, wat mensen wel eens noemen in zo'n maanmanpak... Uh, uh, ga je dus het uh, veld in, met adembescherming. Dus volledig beschermd ga je zeg maar, erin. En als je eruit komt, ga je eerst netjes omkleden, wassen... en dan kom je er weer uit. Ja, u, u noemde dat uh, een uitdaging net... Uh, het is maar waar je zin in hebt trouwens, om, om toch misschien wel risico te nemen, of niet? Is dat de leek die dat zegt? Nou, dat is het dat is <laughs> beheersen van risico's. Ja. Uh, en dat, dat doen we volgens bepaalde, ja, eigenlijk vaste procedures. Uh, we hebben natuurlijk al onderzoek gedaan in het gebied. We weten natuurlijk wel wat we tegen gaan komen. Maar u ziet op de foto's hier uh, de bergen vaten. Ik hoef er niet naartoe, kan ik u vertellen. Nee, dat is. Uh, <laughs> nee, goed, daar zijn er gespecialiseerde mensen voor die, daar, uh, ja, die eigenlijk dagelijks dit werk doen. Zeg maar ook in de chemie. Niet vaten opruimen, maar wel met dit soort stoffen werken. Mm -hmm. En die mensen zijn daarin opgeleid. En uh, ja, dat betekent dat wij uh, per vat, uh, ieder vat, zeg maar wegen. We pakken het op met een grote grijper, met een kraan. We wegen het. En als het, als het meer dan 20 kilo weegt... Ja, dan zou er een indicatie kunnen zijn dat er iets in zit. En dan gaat het eh, rechtsaf in plaats van linksaf. Linksaf, dan wordt het zeg maar, gereinigd. En dan kan het weer eh, als schoot zeg maar, worden hergebruikt. En rechtsaf, ja, dan moeten wij een behandeling eh, gaan toepassen... met een monstername En dat vat zeg maar, verder laten keuren. U zegt, als het rechtsaf gaat, dan, hé, dan bevat het nog chemicaliën. En dan wordt er een monster genomen? Ja, dan brengen we het naar een veilige plek zeg maar, op de op de locatie, ja. waar dus uh, een monsternemer staat... en die maakt dan onder uh, ja, veilige condities dat vat open... en die gaat daar monsters uitnemen, een soort sneltesten noemen we dat... om te kijken of het een zuur is of, of, of een ontvlambare stof of wat dan ook. Nou, op basis daarvan wordt uh, het weer apart opgeslagen, uh, los van elkaar... en wordt het uh, aangeboden aan een, een ja, gespecialiseerd bedrijf... wat deze uh, afvalstoffen zeg maar, kan en mag verwerken. En zijn die er in Nederland? Gebeurt dit toch gewoon allemaal in Nederland? Wordt dit uiteindelijk ergens heen gebracht. Ja, dat wordt, uh, die, die, die vaten zeg maar, met die inhoud, met die chemicaliën... Zeg maar, ja. die worden gebracht naar, naar, vaten, of naar bedrijven die dus, uh, het kunnen opwerken, verwerken... of het wordt uh, in sommige gevallen gewoon verbrand in de verbrandingsinstallatie. Maar u zei, er wordt ook een uh, gedeelte... Als het, als het niet meer dan 20 kilo weegt, wordt het gewoon nog gebruikt. Hergebruikt zelfs. Is dat niet uiteindelijk gevaarlijk? Zit daar dan echt niks meer in? Nee, dat, nee, inderdaad, er zit er niks meer in. Dat hebben we onderzocht, maar dat moeten we ook nog controleren... tijdens het werk. Ja. Maar zoals u op de foto ziet... zoals u kunt voorstellen, er zit een, de onderste laag op het terrein... dat is een laag waar die verbrandingsresten zitten... waar, waar zeg maar, de, de producten die daar liggen zeg maar, doordrenkt zijn... eventueel met die chemicaliën. Alles wat er bovenuit steekt, is of schoongebrand... Of uh, schoon geregend ook in die afgelopen uh, dan 14 maanden, zoals u die noemde. Ja. Maar goed, dus al die vaten worden weggehaald. Ofwel naar links, ofwel naar rechts. Ja. En dan wordt de grond afgegraven. Zoals bijvoorbeeld ook ooit bij Lekkerkerk, geloof ik, is gebeurd. Ja, dat klopt. Dan, in de eerste instantie gaan we tot de zomer zeg maar, de bovengrondse ruiming doen. Dus dan hebben we daar weer een hele schone betonplaat. Maar daaromheen is in een, dus de, de, de, de terrein van de is niet zo heel groot. Maar het gebied daaromheen waar dat bluswater de grond in is gezakt... Ja, dat moet geseneerd worden. En dat is de bodems. En dat gebeurt op termijn, pas over een half jaar? Ja, dat, ja precies. Ja, daar ah, gaan we dan aansluitend ah, mee beginnen. Maar vooruitlopend daarop, om die verspreiding van het grondwater te voorkomen... is er een maatregel getroffen zodat verdere verspreiding niet voorkomt met een onttrekkingssysteem en een zuiveringssysteem. Ja, dus er is als het ware een soort wand gemaakt en gezorgd dus dat het niet nat is gebleven, maar al dat grondwater is eruit gehaald, waardoor het uiteindelijk niet kan wegcijpelen. Zeg het zo heel simpel en goed of niet? Ja, het is een soort, is een soort wand in de, een soort uh, virtuele wand in de bodem, zeg maar, door het grondwater uh, niet uh, weg te laten stromen, maar naar je toe te pompen, ja, precies. Uh, creëer je in feite een veilig uh, gebied uh, daarbuiten. Het wordt niet groter, verspreiding wordt voorkomen, en dat water wat je Opom, dat is natuurlijk verontreinigd. Ja, wat gebeurt daarmee? Ja, dat wordt in eerste instantie opgeslagen in, in een groot bassin. En van daaruit wordt het dus uh, gezuiverd in een, ja, in een, voor dit werk en eigenlijk voor dit project, zeg maar, uh, specifiek ontworpen waterzuiveringsinstallatie. En ja, daar hebben we vandaag ook van Rijkswaterstaat een vergunning voor gekregen. Dus we kunnen morgen feitelijk ook echt beginnen met uh, het onttrekken en uh, het lozen, zuiveren lozen van grondwater. En dat grondwater wordt gezuiverd, gezuiverd, gezuiverd, gezuiverd. En gaan we het op een gegeven moment ook weer drinken? Uh, of het drinkwater wordt, uh, dat denk ik niet. Maar het wordt geloosd. Het wordt geloosd op oppervlaktewater. En het voldoet aan uh, zeg maar de eisen die uh, het oppervlaktewater uh, uh, mag hebben. Mm -hmm. En dat betekent dat het zo schoon is dat het geen risico's meer vormt... voor het uh, ja, zeg maar aquatisch milieu. Ja. U doet veel meer van dit soort klussen natuurlijk. Maar is het zo dat u bij deze specifieke klus ook uh, heeft moeten pionieren hier en daar? Dat u dacht, ja weet ik ook niet precies hoe we het moeten doen. Ja, dit, dit is wel een project zeg maar, dat, uh, zonder, zonder kaders, zonder referenties. Ja, precies. Ja, een voorbeeld wat, uh, is daarbij dat uh, bijvoorbeeld dat onttrekkingssysteem... met die materialen die de grond ingaan. Ja, geen één leverancier van die materialen garandeert zeg maar, dat er bij chemiepak niet op een of andere manier wordt aangevreten uh, of uh, chemisch oplost of wat dan ook. En dat betekent dat wij uh, gewoon feitelijk gewoon een gat hebben gegraven... het meest verontreinigde grondwater hebben opgepompt en uh, in een vat hebben gestopt... En daar al die materialen, die soorten materialen uh, in hebben gehangen. En die testen wij periodiek om te kunnen voorspellen of dat betreffende materiaal geschikt is voor nu. Maar ook voor de toekomst om zeg maar, de grote grondwatersanering die eigenlijk feitelijk gaat starten nadat we de grondsanering hebben uitgevoerd, om die zeg maar vorm te kunnen geven. En welke materiaal hield het het best? Ik bedoel, wie is het wel? Welk materiaal is het geworden? Ja, wat er nu in de grond dit noemen we HDPE zeg maar. Dat is een, dat is een kunststof en dat is ja, vooralsnog vooral nog chemisch resistent tegen de, gebleken tegen de, ja, de stoffen die in het grondwater voorkomen bij uh, rond chemiepak. Ja ja. En is dat uh, hier in Nederland wordt dat gemaakt? Ja, daar wordt in Nederland gemaakt, er wordt ook veelvoudig toegepast. Dus we zijn ook blij dat dit materiaal zeg maar, eh, zeg maar geschikt is. Want daar, daar is men, de markt, zeg maar, de rij ook gewend om mee te werken. De zuiveringsinstallaties, de bassins die we hebben, eh, de leiding, het onttrekkingssysteem. Alles wordt uitgelegd met dit materiaal. En wij zullen dus in de toekomst ook moeten leren... of dit materiaal ook voor een langere periode ja. zeg maar, toegepast kan worden. U bent de coördinator van het hele clubje daar. Uh, gaat u zelf ook in die maankleding, uh, of maar even zo te noemen, uh, het gebied in? En daar aan de slag? Ja, ik word geacht daar ook uh, in te gaan. En dat, uh, daar, ben, daar word je ook voor gekeurd, zeg maar. Dus uh, daar ben ik ook. En dan dus hoezo ik... gekeurd? Want? Nou, Je moet gewoon medisch gekeurd zijn om voldoende uh, ja, zeg maar fit te zijn. Uh, om oh, ja? met, met die adembescherming. dus met, uh, Je hebt een gasmasker op, uh, op je, voor je gelaat, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daar hangt een filter uh, op je rug om daarmee zeg maar het gebied in te kunnen. Maar je hebt niet gewoon zuurstof op je rug... alsof je het water ingaat? Nee, dat, dat, zijn weer, dat komt wel voor in dit project. Maar dat, uh, de, de zones waar, waar wij in ons, uh, ik me dan in zou begeven... Zeg maar, daar heb ik dat niet voor nodig. Maar er zijn mensen die werken hier met uh, zeg maar onafhankelijke adembescherming. Dus zeg maar even de, de duiker zeg maar met, uh, met zijn zuurstof om het eenvoudig te zeggen. Mm. En die staan doen zeg maar, de gevaarlijkste, meest risicovolle werkzaamheden met die vorm van adembescherming. Waarom heeft u dit vak gekozen? Nou, ik heb het vak gekozen omdat ik in de jaren 80 uh, koos voor bodemsanering en, uh, en daarna zeg maar betrokken ben geraakt bij ja, meer complexe bodemsanering in, uh, in Nederland. Ja, en waarom? Want wat fascineert u daaraan aan die bodemsanering? Maar wat me eraan fascineert, is, het, is het, zeg maar het, uh, de boosding voor mij is zeg maar ook het, uh, het organiseren van, uh, van ja, de grote schoonmaak. En uh, het bij elkaar brengen van al die partijen. Uh, ja, die toch op een bepaalde manier met elkaar samen moeten werken. Om die bewerf, betreffende milieudoelstelling uh, te halen. Ja, dan gaat het uh, jaren duren. 71 miljoen euro gaat het kosten, gaat betaald worden door Rijk, gemeente en provincie. Kunt u zich voorstellen dat u daar, want we moeten volgens mij echt rekenen op tien jaar of zo, voordat het daar echt weer schoon is? dat u daar uiteindelijk rond gaat lopen. Wat voor gevoel u daar gaat hebben als u daar over tien jaar gaat rondlopen? Want daar is het u om te doen, toch? Dat nou, het schoon wordt. Het, het, gaat, het gaat er mij om dat ik een bijdrage leef en, uh, leef, en mag leveren zeg maar, aan het schoon worden. En uh, ja, gewoon alleen al deze, uh, betrokken zijn bij deze operatie in, voor de uitvoeringsgedeelte... Zeg maar, ja, dat is een enorme, uh, ja, enorme uitdaging en ook erg leuk om, om te doen. Nou. En dat geeft, geeft ook een enorm voldaan gevoel. Nou, ja. en, en wij zijn u allen dankbaar natuurlijk, hè? het volk. Ja, wellicht. Succes u en uw mannen daar met Prima. het opruimen. Dank u, wel. Dank u wel. Ik sprak met uh, Roland Somers, projectleider dus van uh, de ruiming en sanering... van het terrein van Chemiepak in Moerdijk... dat in januari vorig jaar verwoest werd... u weet dat vast nog door een enorme brand. Dank. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Iets heel anders. De Pruisische prins Georg Friedrich. Hij heeft geld nodig en gaat daarom zijn peperdure diamant Beau veilen. Dat gaat 15 mei gebeuren bij Sotheby's in Genève. En iemand die heel veel weet over deze diamant, want het is er eentje met een rijke geschiedenis, is mijn tweede gast van vanavond, Martijn Akkerman. Juwelinhistoricus en ook bekend trouwens van het avro Tussen Kunst en Kitsch. Goedenavond. Goedenavond. Uh, heeft u de beaux ooit in handen gehad? Uh, ik heb hem niet in werkelijkheid in handen gehad. Maar ik heb hier een kristallen kopie in handen. Mag ik die eens even ja, zien? Ja, natuurlijk. Een kristallen? Nou, glas of kristal. Ja, die ga ik even, ik ga even over de tafel heen bouwen. Lukt dat? Ja, wacht even. Ja, ik heb hem hier. <tus> en dit is dus een replica. Hè? Een replica, maar wel op exact dezelfde mate. Dus het is echt helemaal precies zoals de echte... Bauchancy of kleine Sancy, want dat is ook een naam van dezelfde steen. Uh, dezelfde mate, exact dezelfde mate. Ja, want wat ik hier zie is, het lijkt inderdaad net een echte, hè, een echte diamant. Hij is denk ik anderhalf centimeter bij anderhalf of zo? Hij is uh, ruim twee centimeter hoog, anderhalf centimeter breed en een centimeter diep, dik. Ja, en um, hij is, het lijkt glas. Nou, dit lijkt glas. Ja, maar nee, maar echte... ik bedoel, dat probeer <laughs> ik eigenlijk te zeggen. Als ik de echte boosancie in handen zou hebben... Ja. zou ik niet zien... Uh... Nou, dan zie je heel wat anders. Want ja, diamant... zie ik dan inderdaad echt wel wat anders diamant dan Diamant heeft een heel andere brekingsindex dan glas. Dus ja. dit schittert niet. En de nee. diamant schittert heel erg. Want de sancie, deze dus ook, maar de echte ook... heeft 180 facetten. Plus het vlakje van boven en het vlakje van onder. Dus je zou kunnen zeggen 182 facetten. En die weerkaatsen het licht natuurlijk allemaal. Ja, u wil natuurlijk, want dit is de replica... dat is natuurlijk wat anders om in handen te hebben dan de echte. Ja, ja. Want u heeft natuurlijk vaker, u heeft 30 jaar uh, op de per se hoofd... Een, een juwelenwinkel gehad. Dus u heeft een heleboel van, van de echte boosancie-achtige diamanten in handen gehad. Nou, geen stenen van 35 karaat. Maar nee? wel heel wat diamanten in handen gehad ja, in de loop van de jaren, dat klopt. Want um, deze um, boosancie, die is dus nu van Georg Friedrich... Ja. De Beierse prins, ja. um, waar komt hij ooit vandaan? Nou, heel oorspronkelijk, <coughs> dan heb je het over de tweede helft van de 16e eeuw, uh, was hij in Constantinopel en daar is hij gekocht door Nicolas Arlie, heer van Sancy. Dat was een Franse edelman en we weten niet eens of hij ze daar ruw of geslepen heeft gekocht. Uh, ge gekocht. We nemen aan, ruw en daarna. Uh, zijn ze in Parijs geslepen? Ik zeg ze, omdat er naast deze kleine Sancie of Beau Sancie ook nog een grote Sancie bestaat, die tegenwoordig in het Louvre in Parijs ligt. Okay. En die beide stenen zijn door hem gekocht en uiteindelijk later doorverkocht, uh, de grote Sancie, aan koning Jacobus I van Engeland en deze kleine Sancie aan Maria de Medici. En dat is ook zo interessant, want die is, uh, Barrière de Medici die is ge, uh, afgebeeld, geportretteerd. Um, een portret waarop uh, op zijn kroon draagt, waarmee ze gekroond is in 1610... als koningin regentes regentess van Frankrijk. Met boven in top van die kroon die diamant, die, die beau Dus Dat is ook de eerste keer dat hij afgebeeld is. En nu moet hij dus verkocht worden, omdat de, he, de uiteindelijke eigenaar nu... te weinig geld heeft. Dat heb ik begrepen uit de nieuwsberichten, ja. ja, ja, ja. Wat doet u dat? Um, dat doet mij persoonlijk in zoverre iets... dat ik vind het heel erg fijn wanneer dit soort uh, grote juwelen... of grote stenen uh, in een museum of in een uh, collectie zijn... waar ze bezichtigd kunnen worden. En als die straks geveild wordt, dan zit er natuurlijk een dikke kans in... dat die door een rijke particulier gekocht wordt... en we hem een generatie of misschien wel twee niet meer zien. En nee. dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Ja. Nou, is het zo um, dat uh, dit is dan een Pruisische prins? Hè? Uh, wij hebben natuurlijk ook een koningshuis... Ja. Hebben wij ook dit soort uh, diamanten? Uh, er, is, er zijn in Nederland sowieso een paar van dit soort diamanten in museaal bezit. Maar onze koningin heeft een uh, diamant... die zelfs nog een karaat of twee groter is dan deze steen. Oh. Die bovendien uh, roos geslepen is, zoals dat heet, met een platte achterzijde. En daardoor qua oppervlakte ook nog wat groter is dan deze. Kijk aan. Dus die toont zelfs meer... Die is mooier. Nee, hij is niet mooier. Het is een hele mooie steen. Maar uh, hij is wat groter van, van oppervlakte. Yeah. En hij is twee karaat zwaarder ook. Dus, maar deze steen, de bosancier, heeft een hele belangrijke geschiedenis. En uh, toen Maria de Medici in 1630 uh, in ballingschap ging uiteindelijk in Keulen overleed. Uh, toen is in, uh, vlak voor haar dood in 1642... Uh, uh, deze boosancie gekocht door Frederik Hendrik. En die heeft hem geschonken aan zijn schoondochter... de Engelse prinses Royal wat notabene de kleindochter was van Maria de Medici. Hij kocht de steen bij de grootmoeder... en gaf hem aan de, de kleindochter, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk is die steen terechtgekomen bij de koningstadhouder... hun zoon, uh, die koning, koningin Mary getrouwd was. En na de kinderloze dood van de koningstadhouder en de koningin... <coughs> is die steen, die bosancie, naar een... Kleinzoon van Frederik Hendrik gegaan, koning Frederik I van Pruisen. Zodoende is hij in Duitsland gekomen. Maar toen die steen naar Duitsland ging, is dat gebeurd op voorwaarde dat die Duitse, de Duitse koning geen aanspraken zou maken op andere uh, juwelen. En er was nog een grote diamant, gekocht door koningin Mary in 1690 voor 90.000 gulden. En die is in Nederland gebleven. En, en die, zit, die zit sinds 1898 in de inhuldigingsdiadeem van koningin Wilhelmina en is na de jaren zeventig niet meer gedragen. Ik meen in, 16, in uh, 1974 voor het laatst op een staatsbezoek in Engeland door Juliana. En daarna niet meer. En koningin Wilhelmina noemde die steen de Stuart, omdat die ooit in bezit was geweest van Mary Stuart. Uh, en zijn zo, zij zo'n bewondering had voor de koningsstadhouder en zijn vrouw. En die, steward, die die is dus toch aanwezig in het koninklijk huis. Maar dat is dus weer een andere steen <tus> dan waar u net over vertelde die Beatrix heeft. Nee, dat is dat Oh, dat is, is ja, deze. Ja, ja, ja. ja, ja Oké. Okay. Ja, ja. Want die heeft uh, Koningin Beatrix dus zelf nooit gedragen? Nee, Beert Koningin Beatrix heeft hem nooit gedragen. Koningin Juliana, voor het laatste, een hele grote diadeem waar hij in zit, in top. Die steen wordt door alle eeuwen heen, vanaf 1702, in inventarissen genoemd. In, in, in 1759, onder Anna van Hannover en Prins Willem IV, de stadhouder, wordt hij bijvoorbeeld beschreven als een extraordinair grote pandelot. <laughs> Trekkende wat groen. Hij is een beetje heel licht aqua van Marijn Groenblauw. Ja, ja. En uh, hij zit alder in een ander sieraad, in een collier. Koningin Emma heeft hem als een, een collier gedragen. Uh, Wilhelmina dus in haar inhuldigingsdiadeem. En daar zit hij nog steeds in. En hij, hebben de, de prinsen uh, en prinsessen, of de prinsessen natuurlijk... hebben die nu nog wel, eens wel degelijk ook echte juwelen en diamanten om? Want ja, die huidig... zie je toch heel vaak uh, met hele mooie dingen om. Oh, prinses Maxima draagt ook gerust namaakjuwelen. Maar ze beschikken natuurlijk over hele mooie, echte juwelen. En dat zie je ook, die zie je ook regelmatig dragen. En ja. Daarbij komt nog dat prinses Maxima ervoor heeft gezorgd... dat diverse juwelen op diverse manieren te dragen zijn. Ze combineert uh, juwelen en ze maakt oorhangers kort, lang, nog langer. Ja. Dus. En zijn er rituelen eigenlijk? Die, die behoren bij, bij bepaalde uh, diamanten en uh, bepaalde prachtige sieraden. Nou, ik heb begrepen dat de bozancie, -Si die nu geveild wordt, dat die in Duitsland, in Pruisen, vooral door bruiden gedragen is. Ja. En dan onzichtbaar. De laatste prins, de huidige prins, de Georg Friedrich, is in september getrouwd. En zijn bruid schijnt de steen ook onder haar bruidskleding gedragen te hebben. En dat zou je dus een ritueel kunnen noemen. Ja, en waarom dan onder? Ja, misschien als een soort teken van geluk. We weten dat uit een zeer kleine kring is bekend geweest... in de tijd dat prinses Irene op haar huwelijksdag... een klein briljante olifantje gedragen zou hebben. Ook onder haar kleding, niet op de bruidsjurk, maar daaronder. Als een soort gelukssymbool van ja, ja. prins Bennet gekregen. En waarschijnlijk hebben de andere prinsessen dat ook gedragen. Deze Beau gaat dus nu geveild worden op 15 mei in Genève, Maar hij gaat eerst op tournee, ja. hè, om door zoveel mogelijk <laughs> mensen gezien te worden. Ja, dat klopt. Ja, ja. om uiteindelijk de, de, de hoogste prijs uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Nou, ik denk dat dat wel de bedoeling is. Hij gaat naar New York, naar Londen, hij gaat naar Hongkong, meen ik. Hij ligt eind april ook nog in Parijs. Ik hoop dat ik daar nog even heen kan om hem dan in werkelijkheid te zien. Ja, natuurlijk moet we daar naartoe, toch? <laughs> en ik probeer... Om hem echt te zien. En uh, de bedoeling is natuurlijk om dan zoveel mogelijk mensen te trekken... om zo'n hoog mogelijk bod te krijgen. Ja, dat is de bedoeling. Zoveel ja. mogelijk geld. Want er zijn natuurlijk veel vaker veilingen. Hè? Uh, bijvoorbeeld ook Liz Taylor. Na haar overlijden zijn haar juwelen geveild. Ja. Uh, en onder andere een mooie parel zat erbij. Even luisteren. Lot nummer 12. De famous Peregrina Pearl. Dit juweel was eigendom... van de eerder dit jaar overleden actrice Elizabeth Taylor. De collection is wereldrennend. Ze um, was passionate over haar jewelry. Ze wrote over haar jewelry. Dus so dit is... Een um, highlight in because everyone gets a glimpse of one of the best private collections of jewelry in the world. Liz Taylor trouwde acht keer. De mannen gaven haar dure sieraden cadeau, maar verdwenen weer uit haar leven. En de juwelen die bleven. Ja, en deze uh, paro heeft 11 miljoen dollar opgebracht. Ja. Hoeveel gaat de Beau opbrengen, denkt u? Nou, de taxatie is, de, of de, de verwachting is, 3 tot 4 miljoen. Maar ik denk dat dat ook meer gaat worden. Met de Peregrina parel van Listelen was de taxatie ook iets van 2,5 tot 3 miljoen. En ik wist van tevoren dat dat meer zou gaan worden. Dat is zo'n ontzettend zeldzaam iets. Die, die, die parel die vijf eeuwen geschiedenis kent. Die door Philips II van Spanje gedragen is. En die in handen van Napoleon geweest is. Ook die is telefonisch gekocht door een anonieme bieder. En voorlopig waarschijnlijk uit beeld. Ja. Ik denk dat dat met de boosancie ook gaat gebeuren. Is dat niet te voorkomen dat er een, inderdaad een rijke scheik hem koopt? Ik bedoel, is dat niet... Ja, weet ik het. Uh... Nou, dat is ja, te voorkomen. Ik, weet, ik heb inmiddels begrepen dat de vrienden van het Louvre in Parijs... dat is een vereniging van vrienden van het Louvre... die schijnen bezig te zijn om fondsen te werven... om mee te bieden op deze steen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als straks de Beau Sansi... of kleine Sansi, met de grote Sansi samen in het Louvre zou liggen. Ze zijn ooit samen begonnen. En dan zijn ze na vier eeuwen weer bij elkaar. Ja. U bent uh, een, een deskundige op dit gebied. Dertig jaar lang heeft u bij de PC Hoofdes die winkel gehad voor u. Uw... Uh, als u over juwelen praat, dan voel ik helemaal de passie er doorheen spatten. Vanaf spatten. Wat is het? W wanneer was het dat het kleine manneke dacht, ik wil iets met juwelen? Acht jaar. Acht. U was acht? <laughs> ja, serieus? Ik was acht jaar oud dat mijn ouders wat juwelen erfden van mijn grootmoeder. Oh, ja. En daar is de interesse door ontstaan. Oh, ja. Overigens, ik zeg altijd met koningin Margarethe van Denemarken... Ik denk niet in karaten, ik denk in eeuwen. Ik heb het verhaal achter het juweel net zo lief... als de belangrijkheid van het materiaal waarvan het gemaakt is. Maar wat was het dan? Toen u het verhaal achter het juweel. Nee, maar ik bedoel, toen u acht was en u zag dat... want toen als klein manneke had u dat nog niet door, toch? Dat nou, verhalen het, is een beetje, achter... het is een beetje gekomen door een diamantebrosje... die mijn vader mij liet zien van zijn grootmoeder. En hij zei, dit is de diamantenboot. Van mijn grootmoeder. En toen zei ik, waarom noem je dat boot? En toen zei mijn vader, ja, dat weet ik niet. Dat is altijd zo genoemd bij ons. En ik wilde weten waarom dat kwam. En ik heb ontdekt uiteindelijk dat dat van een verbastering is van het Franse boad. En dat is wel een van de beginpunten geweest. Ik wilde gewoon dat verhaal erachter weten. En Want wat is boad? Een doos, doosje. Oké. Okay. ovaalvormig juweeltje. En dat is verbasterd in het Nederlands van boad tot boot. Heeft dus niets met een scheepje te maken. En dat maakte mij wakker. En ik ben nog altijd bezig om, om dat soort termen en terminologie uit te zoeken. Ja. Het, het juwelen fascineren me ja. enorm. Schoonheid gecombineerd met geschiedenis dus? Schoonheid gecombineerd met geschiedenis, ja. ja, absoluut. Nou, we zijn ontzettend benieuwd wat er gaat gebeuren met de boosstansie ja, 15 mei. Ja. Ja. Laten we hopen dat het Louvre het lukt om geld bij elkaar te spelen. Dat zou heel fijn zijn, ja. ja. Dank voor uw komst in van. Heel graag gedaan. Ik sprak met Martijn Akkerman, historicus en dus ook bekend van het AVRO-programma Tussen Kunst en Kitsch. Dit was hem weer, de uitzending van Twee Dingen voor vandaag. Van Max op onze site dingen.nl kunt u informatie over onze gasten vinden... en ook gesprekken terugluisteren. En trouwens ook als u wil reacties achterlaten. En nu gaat een heer het van mij overnemen bij BNN Today. Ja. Het is Erik Corton. Dag maar, Geert. Hallo. Ja, hallo. Ik heb iets meer dan twee dingen vanavond. Uh, wat ik heb een, een behoorlijk bomvolle uitzending. Vertel. Het is, het is mijn eerste, dus ja. ik ga er half van stotteren natuurlijk. <laughs> maar ik heb. Maar je kunt het, Erik. Ja, precies. We gaan het hebben over Paradiso op, op Tempel te Amsterdam. Bestaat 40 jaar. We gaan het documentaire in, in de bioscoop draaien. We gaan erover praten met mensen die er alles vanaf weten. Uh, we gaan het hebben over de onderhandeling in Den Haag natuurlijk. En naast mij zitten twee dames die alles weten van het jet leven in Los Angeles, en wie dat zijn, dan moet je maar luisteren. Maar eerst gaan we uh, hopelijk naar iets nieuws met Martijn Nijers. Radio 1, het NOS-journaal. 12 grote schuldeisers van Griekenland gaan akkoord met het deels kwijtschelden van Griekse schulden. Hun steun is belangrijk voor het slagen van het schuldenplan van Griekenland. dat het land een lastenverlichting moet opleveren van 107 miljard. In Duitsland heeft de man twee artsen doodgeschoten. Na zijn daad pleegde hij thuis zelfmoord, de politie in de deelstaat Rijnland-Paltz. Volgens lokale media was de dader een man van 78 die patiënt was in de praktijk... in de plaats Wailabach. In Moskou heeft de oproerpolitie een groot anti-regeringsprotest opgebroken. Tientallen demonstranten zijn opgepakt... onder wie prominente oppositieleiders, zoals een bekende blogger. Zo'n 20.000 mensen protesteerden tegen de verkiezingswinst van premier Poetin. Volgens de demonstranten is er op grote schaal gefraudeerd...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 BNN Today, Erik Korton. Het is maandag 5 maart, iets over half negen Een hele goede avond. Gisteren won Poetin de presidentsverkiezingen in Rusland. En vandaag gingen duizenden mensen de straat op om tegen hem te demonstreren. En Olaf Koens deed mee, dat horen we zo meteen. In Den Haag wordt de komende weken onderhandeld over de miljardenbezuinigingen. Dat gaat natuurlijk op het scherpst van de snede. En de vraag is, hoe hou je dan de sfeer er een beetje in? Uh, VVD-burgemeester en oud-minister uh, Annemarie Jortsma, die weet dat. Die gaat ons daar straks alles over vertellen. En Paradiso bestaat 40 jaar. Uh, die mooie poptempel in Amsterdam. Samen met Jan Willems Lichting van Paradiso zelf... en popjournalist Menopot en Spike van Zoest van de Band Direct het over de magie van dat mooie huis in Amsterdam. En Joris Kreugel was op bezoek in een soort geldpakhuis. Hoor je al die gulders en die rijksdaalders? We zijn er al tien jaar vanaf en de PVV wil weer terug naar de gulden. Ik ben geen voorstander. Het enige wat ik wel vind is dat het heel mooi geld was. En ik laat het nog één keer door mijn handen glijden. De nostalgie, de gulden. En alle gasten die ik hier vanavond aan tafel heb... kun je bewonderen via de webcam te zien via radio1.nl. Ik heb er speciaal mijn harde voor gekampt. Zo zie je ook de Nederlandse Hollywoodvrouwen uit de reality-show van Net5. Dat gaat over het jet-set-leven in Los Angeles. Een stad waar ik nog nooit geweest ben, maar waar zij uh, op een duimpje de weg weten waarschijnlijk. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, maar eerst, Myrthe Milius, spreek ik het goed uit zo? Ja, helemaal goed. Ja? ja. En het, hoe dat, klinkt het in, het in het Amerikaans? Is het Mirth Milius? Murthy Milius. Murthy Milius. En uh, daarnaast zit Prinses Inge twee van de hoofdrolspelers van de Nederlandse Hollywood-vrouwen. Korte vraag, hoe was jullie dag vandaag? Laten we met jou beginnen Meerte. Ja, heerlijk. Druk. We hebben eerst even een shownieuws uh, item gedraaid. En uh, daarna gewoon lekker naar huis opruimen. Ze blijven vanavond slapen. Dus ik heb eventjes... Uh, ja, oh, jullie zijn, blijven haar logeren? Ja, gewoon ja. even gezellig. Ja, Kijk gezellig aan. slapen. Vrouw met de illustere naam Prinses Inge. Zo blijf ik je ook gewoon de hele avond noemen. Uh, hoe was jouw dag? Hoe was uw dag? Hij was eigenlijk hetzelfde. Gewoon jou, kan je zeggen. Oké, okay, gelukkig. Uh, we waren op de Albert Kuip waren we aan het winkelen. Poffertjes gegeten en uh, wat koffie gedaan. Wat klinkt dat gewoon voor Lekker, een prinses. Nee, hoor. Ik ben gewoon gewoon. Heel goed. Straks gaan we uitgebreid pra praten over uh, de reality show van Net5. Dus uh, Je kunt ons volgen via Twitter. Dat doe je via twitter.com slash bnntoday. Via Facebook kan het ook. Facebook.com slash bnntoday. Voor alle achter de schermen materiaal. En als je me iets wil vertellen, kun je dat doen via de Twitter. At Erik Korton. Zometeen today stop ik ze met Luc. Nu alvast even een update. Ja, nieuws zometeen meteen over het woeste verlangen van Geert Wilders terug naar de gulden. De euro is geen geld. De euro kost geld. En verder moeilijke gesprekken in het katshuis. De glorieuze overwinning van Poetin. En een politiestaking zometeen meer na negen uur. Dankjewel Luc, ik kijk er nu al naar... Sportnieuws. En ik ben zo ontzettend blij dat ik deze woorden gewoon eens mag zeggen terwijl ik naast hem zit en niet gekluisterd naar de radio luisteren naar wielrennen. Gio Ja, en we beginnen de sport niet met wielrennen, maar met voetbal. Guus Hiddink, die heeft zijn eerste overwinning met het steenrijke Anzi in Rusland. Binnen de ploeg uit Dagestan was in Moskou met 1-0 te sterk voor Dynamo. En Hiddink, die was vooral tevreden met de eerste helft. Ja, yeah, ik denk dat we heel be very kunnen The De all werken allemaal heel hard very heel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 Not so uh, as in the first half. But I think we created one or two chances we made a good goal. Nou, we hoeven het eigenlijk niet te vertalen. Doe het toch even. Hij zegt het is dik verdiend. In de eerste tweede helft domineerde zijn ploeg wat minder, maar zorgde toen ook voor voldoende gevaar. En maakte een mooie goal. Anzi staat trouwens nog altijd zevende in de competitie. Maar de achterstand op de nummer 3, Dynamo, is nog maar drie punten. Minder goed ging het gisteren met PSV. De Eindhovense ploeg verloor met 6-2. Maar liefst van FC Twente heeft vandaag dus een, in een speciale verklaring excuses gemaakt aan de fans voor die wanprestatie. De vraag is hoe het verder moet met trainer Fred Rutte. Die beslissing is nog niet genomen, maar technisch directeur Marcel Brands geeft wel toe dat er over Rutte's positie gesproken is. Nee, wij zijn natuurlijk best uh, ook intern aan het kijken van... god, uh, dit is PSV onwaardig. Ik denk dat het ook heel duidelijk is dat, uh, dat je dit niet uh, zomaar kan laten passeren. Uh, als, als ik nu zou zeggen van... nou nee, we hebben nergens overgaan, is niks aan de hand. Dan zou ik hier... Uh, ook oh, die is geloofwaardig overkomen. Brands wil ook niet zeggen dat Rutte het seizoen hoe dan ook afmaakt. Dat zal dus afhankelijk zijn van de komende resultaten... nog een nasleep van die wedstrijd van gisteren in Eindhoven. Verdediger Douglas van FC Twente, hij kreeg rood omdat hij natrapte... tegen het been van Ola Toivonen is voor drie wedstrijden geschorst. Hij is akkoord gegaan met het voorstel van de aanklager. En AZ-trainer Gert-Jan Verbeek kreeg een voorstelling van twee wedstrijden schorsing, maar hij is niet akkoord met die straf en laat de tuchtcommissie oordelen. Verbeek werd in de wedstrijd tegen Heracles naar de tribune gestuurd... Az-verdediger, de blijven straffen. Nick Viergever kreeg een wedstrijd. Een schorsing voor zijn rode kaart tegen Herakles. Dat is de standaardstraf voor opzettelijk hens. Gaan we allemaal over napraten straks na het tienen. En natuurlijk, we gaan bellen met Tom du Want die zit met Hiddink in Anzi. Maar dat er werd toch mooi. ook gefietst vandaag, Gio. Oh, Er werd gefietst Parijs-Nice. <laughs> ja, ja, moeten we het erover hebben, Tom Bonobon? Dat Tom weet Bonenwon. ik wel. Dat is ook niet eens op papier te hebben. Heel goed, Guillaume, dank je wel. Ja. Radio 1. Today. Ja, ze zitten hier ter linkerzijde uh, aan tafel. En mijn vraag is hoe het is om zo'n jet-set-leven jet in Hollywood te leiden... in Los Angeles City of Angels, het Mecca van de Sterren dus. Vier Nederlandse vrouwen die weten het, want zij wonen er namelijk. En twee van hen dus aan tafel. Hoe het leven in LA eruit ziet... dat kunnen we vanaf mo uh, morgen allemaal zien... in een nieuw seizoen van Nederlandse Hollywood-vrouwen op net 5. Twee van de dames dus hier in de studio. Je hoorde ze net al, Myrthe, Milius en Prinses Inge. Welkom allebei. Dankjewel. Ik zit even te kijken met wie ik ga beginnen. Want, is, eh, het, is, kunnen, ja. ja, het wordt hier gewezen. Dan gaan we met prinses Inge beginnen. Uh, hoe, hoe ben je ooit in Hollywood terechtgekomen eigenlijk? Um, ik ging vriendinnen bezoeken die ik, of, uh, die ik in Amerika... die ik in Spanje had ontmoet. Ja. En die ging ik bezoeken. Ik vond het zo leuk daar. En uh, ik ben gebleven. Je bent gebleven, Even, want de naam Prinses Inge die mag je ook daadwerkelijk dragen, en dat is niet omdat je jezelf een prinses vindt, maar je bent ook daadwerkelijk als prinses getrouwd, hè? Kun je ja. dat heel kort dat verhaal vertellen? Want dat is best wel een, heel erg interessant. Voorlopertje van Hollywood. Ja, ik kwam een man tegen in Parijs bij de fashion shows die ik aan het lopen was, en die stuurde me als maar bloemen. Op een gegeven moment. Maar geef, maar je nou, was model. Ik was model, okay, ja. ja, en daar heeft hij mij zeg maar ontdekt, en uh, hij heeft met zijn minst vier maanden lang voorgelogen en gedaan alsof hij geen geld had. Ik heb alles voor hem betaald. We waren meteen verliefd. Mannen. En na vier maanden liet hij met mijn papa's weten... Ja, ik ben een prins. En, uh, en ik geloofde hem toen niet. Mm -hmm. Maar toen bleek het dus waar te zijn. Nou, dat is toch ongelooflijk zoiets. Ik geloofde in het echt niet. En uh, ja, hij was dus echt een prins. Maar die heeft jou vervolgens dus ontvoerd naar zijn Saoedische prinsdom. Daar ben je met hem getrouwd en jullie hebben een kind gekregen. Ja, nou ja, we zijn niet naar het Saoedische prinsdom gegaan. Nee. Dat is ook een koning... Uh, oh, dat is een koninkrijk, natuurlijk. Ja, <coughs> we zijn naar Amerika gegaan, waar ik al woonde. En hij ging daar naar Princeton University. Dus hij studeerde daar en ik woonde daar. En uh, toen zijn we daar drie jaar geweest samen. En na drie jaar werd ik zwanger. Ja, en daar is een, uh, een, zo een zoon uitgeboren. Ja, mijn zoon Bandaar. Het is ook prins, hè? Die is ook prins, nou, prins ja. Ja. Ja. ja. Nou zijn jullie niet ja. meer bij elkaar. Dat was even een klein dingetje. Wat ik dacht Jullie zijn niet meer getrouwd, jullie zijn gescheiden? Nee, officieel we, zijn, of we zijn officieel nog steeds getrouwd... Okay. maar we zijn al sinds band er tien maanden is niet meer bij elkaar. Okay. De koning heeft ons uit elkaar gehaald. Voor... Want officieel scheiden okay. mag dat niet... of is dat, zorgt dat er dan voor dat je ook geen prinses meer bent? Voor um, een, uh... Ik zou liever scheiden en geen prinses zijn... want ik lap dat prinses aan mijn laars. Ik vind het wel mooi klinken, hoor. Ja, het ik klinkt ook. leuk, maar dat is dan ook het enigste. Je wordt altijd in de maling genomen. Als de prinses voor staat. denken ze dat je meteen twintig keer zoveel moet betalen... Yeah. Maar um, het gaat hem heel duur kosten om mij al die jaren allemaal alle ah, terug te betalen. Dus hij gaat niet scheiden van me. Hij wil gewoon getrouwd blijven. Nou ja, dan blijf je tot, tot, tot op helemaal gewoon echt officieel prinses. Ik blijf gewoon een arme prinses. Ja, precies. <laughs> Nou, arm zou je niet zijn. In de eerste aflevering van het programma geef je jezelf al behoorlijk bloot. Uh, je bent een, een diva en daar, zo laat je je ook verteren. Je doet ook geen moeite om dat te verbergen. We hebben een klein fragmentje waarin je wordt opgemaakt door een van je vrienden. Luister even mij. This is a blush and it's very, very natural. A blush. <laughs> I blush. Don't, no, don't, no, no, no, it has no, no color. No, don't play around with my eyebrows. I don't want to look like chemotherapy. You're not, trust me. Why would oh. I trust you when the, you know I, I'm going to look to like people the clown? No, never. Bitch, <laughs> you're putting red on no, my lips. No, no. I'm going to look like a red. little Hollywood style no. booker. No, you won't. People the Clown. Die had ik nog ik denk, je Corvitch. denkt toch niet dat mensen in de LL weten wie Corwitzger was, toch? Nee. Maar ik hoor je hier nogal aardig bitcherig keer gaan tegen iemand die je probeert mooi te maken. Is dat, de, de... dat is mijn vriendin, Thoma. Ja. We kennen elkaar al twintig jaar. En zij wil altijd heel veel make-up op mijn gezicht smeren. En ik voel me dan zo ongemakkelijk. Ja. Maar, dus wij zitten altijd te vechten met de bekvechten. Okay. Sit still bitch, zegt ze dan. En, is, je... is dit, is dit voor, je, voor jou een normale. Hoe breng je je dagen door? In daar. Want je, je zegt arme prinses, maar je bent geen arme prinses natuurlijk. Want je hebt, je hebt, je hebt geld. Um, nou ja, wat is in geld? In ieder geval te verteren. Ge, je je ik pot heb het goed. Ja, ja, okay. Maar, maar waar, waar voel je je dagen mee? Want dit is natuurlijk een ding um, opmaken. Ik voel mijn me dag, me dagen met, uh, uh, met het moeder zijn natuurlijk. Uh -huh. Voor mijn zoon. Ik heb hem uh, Vanaf de vijfde klas heb ik hem gehomeschoold En alle vakken heb ik hem zelf geleerd. Zelf okay. geleerd en aan hem weer doorgeleerd. Dus... Um, ik ben heel erg hands-on moeder geweest. En nu dat hij me niet meer zo nodig heeft in het huis... ben ik me weer aan het storten op Baha. Uh, dat is een... Um een kindertheeus en dat is in de Filipijnen. Daar ben ik heel druk mee bezig. Daar ben ik toch Goodwill Ambassador voor. Oké. Okay. Um, Meert is maar ook dat, mee dat is dus iets wat je met je, laat zeggen, me, met, met, met je tijd. geld, met, met, met je tijd en met je met geld. Met mijn tijd doet. en met mijn geld doe ik dat. Ja. Okay. Dan, ik hou okay. me altijd bezig met dingen helpen en kinderen, dieren, honden, alles. Gaan we zo meteen nog even op terugkomen. We gaan even naar links. Want daar zit Meert ja. hè. <laughs> <laughs> uh, Hollanders staan er toch overdag meer onbekend dat we vrij nuchtere mensen zijn. Uh, jij bent daar ook in terechtgekomen. Je bent daar als fotograaf slash model uh, uh, werkzaam geweest. en ja. uh, Ben je tegen een rijke man aangelopen, mogen we het zo zeggen? Nou, dat valt allemaal wel mee, plat, hoor. Nee, dat valt zeker, uh, zeker mee. Ik ben wel met de Amerikanen getrouwd ja. geweest. Zijn onder andere weer uit elkaar. Oké. Okay. Het gaat uh, niet goed met die huwelijken uh, geloof ik. Nee, het is lastig hoor. Naar, ja. Ja. Maar vertel, uh, uh, want jij lijkt me uh, een, een redelijk nuchtere, nuchtere dame. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kun je je daar dan toch instorten zonder dat je denkt ik word gek hier? Ja, gewoon het allemaal lekker niet zo serieus nemen. Gewoon lekker go with the flow en we zien het wel. Ja, jezelf ook niet zo serieus nemen. Ik denk dat ik dat vooral niet doe. Ah, Oké, okay. en hoe, hoe doe je dat Laat maar zeggen in concreto? Want mensen doen de gekste dingen daar. Met... Ja. Uh, uh, met, met hun huisdieren, met hun huizen, met hun auto's. Ja. Hoe, hoe blijf je daar dan nuchter in? Hoe blijf je jezelf? Nou, ja, je, je blijft jezelf. Um, ik, ik weet niet of je echt 100% jezelf blijft. Want je gaat wel redelijk daarin mee, langzamerhand. Ja, gewoon lekker meedoen. En uh, ja, Ik vind sowieso al reuze interessant dat hele glamour-verhaal. Hmm. Dus uh, ja, ik, ga gewoon, ik doe het gewoon ook lekker. Ik ga gewoon lekker mee. Ja. Ja, in seizoen 1 heb je gezegd dat je uh, dat een botox-injectie nemen... net zo normaal was als naar de tandarts gaan, in, de, in, in bijvoorbeeld ja. in L.A. In dit seizoen ben je, dat zei je net, gescheiden van je Amerikaanse man. En dan keer je je uh, even, om bij te komen terug naar Nederland en dan weer terug naar Amerika. Dat is wel even slikker. We hebben een fragmentje van. Luister even mee. Het heeft me heel zwaar gevallen. Ik ben echt tien jaar ouder geworden in, uh, in een paar maanden. Ik, had echt, uh, ik dacht echt, dit is het en dit is mijn leven. En nu moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, hier komen het, doet, doet echt heel veel pijn. Ik merk echt dat het me heel zwaar valt. Omdat uh, ja, als ik hier was, was ik altijd met hem aan mijn zijde. Alles doet me herinneren aan hem. Ja. Ik zit met kippenvel. Want? Ik vind ik ja. zo erg voor dat. Het gaat me zo aan de hart van het verdriet wat ze gehad heeft en alles. Ik heb jullie ook wel eens horen zeggen... dat er zo weinig echte vriendschappen zijn daar in de Verenigde Staten. Dat je mensen oppervlakkig kent, Maar jullie zijn dat volgens mij wel. Ja. ja. En heeft dat dan toch met je Nederlandse inborst te maken? Ja, zeker ja. weten. Ja. ja, dat heeft zeker weten met het Nederlands. Want zij heeft en... kippenvel, als jij dat verhaal vertelt, ja. dat het misliep. Waarom liep het eigenlijk mis? Ja, nou, dat is echt een heel erg een lang verhaal. Mm -hmm. <laughs> Maar ik denk dat uh, zeker. Uh, wij zijn te snel getrouwd en uh, wij waren uh, te verschillend. Mm. En uh, zeker in een discussie wil ik altijd het laatste woord hebben. En het is heel lastig als je dan ook nog eens een keer een andere taal spreekt. En iemand anders wint die discussie daardoor altijd. Want jouw Engels is niet toereikend genoeg om, om oh, hem ja, af te proeven. Oh ik zeker weten wel. Maar um, het, het is gewoon nog steeds. In echt. het heets van de strijd is het echt moeilijk om de juiste woorden voor je gevoelens te vinden. Om niet in je native language ruzie te maken, zeg ingewikkeld. Nee, ja. Ik wil gewoon. Ik Keer flink lekker in het Nederlandse <coughs> schelden. Uh, ik denk dat hij dat best wel begrepen had als je dat had gedaan Ja, hmm. dat heb ik ook een aantal keren goed gedaan. <laughs> heeft, heeft geld daar ook iets mee te maken? Dat, dat, dat, nou, jullie kennen me, hè, jullie zijn misschien te snel getrouwd. Maar uh, je, kunt, je kunt in principe alles doen, maar vergeet je daarin elkaar misschien soms. Nee, want ik, ik kom zelf uit een heel hecht gezin. En ik wil uh, juist, wilde ik alles met hem doen en alles met hem delen. En hij was iets meer uh, op zichzelf. En hij vond het allemaal prima. Een vrouwtje in huis. En oh, altijd ja. goed geregeld. Hij vond het ook maar raar dat ik zeurde als ik aandacht van hem wilde. Vond hij dat ook maar raar. Hij denkt, ja, je hebt toch een huis, Je hebt een dak boven je hoofd. Ja, zo, zijn wij, zo zitten wij Hollandse vrouwen niet in elkaar. We, we, ja, we houden van elkaar. En we ja. willen gewoon nee. liefde en aandacht. Dit zijn, dit zijn hele persoonlijke dingen ja. die, uh, die je nu hebt laten vastleggen... door een, uh, door een omroep in Nederland. En dat wordt zometeen ook weer uitgezonden. En je kunt mm -hmm. denk ik niet zomaar meer over straat hier. Tenminste, heel veel mensen zien dat. Wat is daar leuk aan, prinses Inge? Ik, ik heb het nog niet meegemaakt, dus ik weet niet of het, nee. wat daar leuk aan maar zou waarom, zijn. Maar waarom, waarom durf je dat dan toch wel aan? Ik durf eigenlijk alles wel. Ik ga, als er iets is, een, een, een nieuwe... Um, hoe noem je dat in het Hollands? Doe maar in het Engels. We spreken heel goed. Engels. Een, nieuw... ja. Ja, een nieuwe challenge. Een nieuwe uitdaging. Ja, een nieuwe uitdaging van het een of ander. Dan vind ik dat. Leuk om... om ik ik wil altijd, ben altijd voor alles in. Ook nieuwsgierig ook. Ja, ja. Nieuwsgierig ja Ik denk dat ik dat zelf en... ook wel had. Gewoon nieuwsgierig. Want jeetje, het is weer eens wat anders. Ja. Mm. Ik heb me er wel voor gekeken hoor. Ja, vertel. Ja, zeker. Nou ja, vooral het tweede seizoen natuurlijk. Ik heb, en dat is, denk ik... Morgen wordt dan, is dan de eerste uitzending. En ik denk ook dat je echt gaat zien... ik hoor het nu in mijn eigen stem. Ik heb het heel moeilijk gehad de ja. eerste afleveringen... En uh, ja, ik, ik dacht gewoon, oh, dat, dat ga ik doen het tweede seizoen. Helemaal leuk. Terug heb ik weer wat om handen ook. En uh, ja, en dan kom ik daar en ik heb zo ontzettende klap in mijn gezicht gehad. En, en daar heb ik me enorm op verkeken dat ik dat gewoon even allemaal kon doen zonder ja. emotioneel te worden. Ik heb een laatste vraag voor jullie allebei eigenlijk. Als ik nou al dat die, die glamour en die glitter en dat geld bij jullie weg zou pakken. Zou pakken zo, het is weg. Ben je dan nog gelukkig? Zeker weten. Ja. Prinses Inge? Ja, zeker weten. Ja. Is het geen voorwaarde voor het leven? Oh, nee, absoluut nee. niet. Oh. Als ik mijn kind maar heb, mijn hondjes en maar ik ja. voor de arme mensen kan zorgen, ben ik zeker? Weet je het heel zeker? 100%. procent. Oh, goed zo. En jij geeft sowieso al dat geld weg. Dus oh, nou, ik zou zeggen, ja. <laughs> mijn jas hangt daar over die stoel. Dus Daarom draaien, heb ik geen geld. Ga je gaat naar de goede doelen. <laughs> ja, goed. Dank jullie wel. Vanaf morgen zijn jullie avonturen en die van de andere twee Nederlandse Hollywoodvrouwen, die heten Jolande en Conchita, heel Nederlands, ja. uh, te zien op net vijf vanaf half tien. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank jullie wel. Ja. En wij gaan luisteren naar muziek, naar Marco Walking in Memphis ooit geweest? Ja, ja. ja, ja mijn ja. ex schoonfamilie uh, Memphis Tennessee. Ja, Ja, heb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 prachtige plaats om in rond te lopen en een goede plaat om naar te luisteren. Ook niet onverdienstelijk gedaan door Cher ooit. Dit was Mark Conan Walking in Memphis. Today. Eric Corton. Het kwam voor niemand echt als een verrassing. Vladimir Poetin is weer president van Rusland geworden. Hij moest er zelf een traantje van wegpinken naar eigen zeggen van de wind. Maar duizenden Russen geloven hem totaal niet. En geloven zeker niet dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen en gingen vandaag de straat op. En een van hen was onze man in Rusland, Olaf Koens. Uh, goedenavond Olaf. Ja, vanavond. Ja, van. oh, jij stond vandaag tussen de demonstranten, net twitter je ja. dat een vriend van je in elkaar geslagen is, ander is opgepakt en jij bent zelf net ook aan de politie ontsnapt, geloof ik, klopt dat? <laughs> ja, het liep een beetje uit de hand allemaal. Uh, nou, om vier uur Nederlandse tijd is hier inderdaad een hele grote protestbijeenkomst ge georganiseerd. He, Poetin heeft de verkiezingen gewonnen. Nou, er zijn heel veel mensen, vooral in Moskou, het absoluut niet mee eens. Die zijn vandaag de straat opgegaan. Die hadden ook toestemming daarvoor. Ja. Alleen uh, hebben er een hoop mensen gezegd... Nee, wij blijven op dit plein. We laten ons hier niet wegsturen. Nou, toen is de oproerpolitie erbij gekomen. Die heeft iedereen van het plein afgeveegd. Er zijn 250 mensen gearresteerd. Toen was het plein weer leeg. En toen kwamen al die demonstranten weer opnieuw terug. Oké. Okay. Uh, uh, en uh, daar stond ik dus middenin. Uh, en uh, ja, echt een paar minuten voor deze uitzending... Uh, ja, greep ook daar de oproerpolitie politie weer in. Dus we werden allemaal de metro ingeduwd. Ik, ik, ik, ja. ik stond inderdaad naast een jongen met wie ik aan het praten ben. Uh, en die kreeg een klap in zijn gezicht. Die werd op de grond gesmeten. Zijn telefoon werd stuk getrapt. Dus het, uh, ja, het gaat op dit moment behoorlijk ruig aan toe. Ja, wat, wat, wat roep jij op zo'n moment als, zo als die politie, want ik neem aan dat de politie is in uniform en met stokken en dat soort dingen, wat roep jij op dat moment? Ik ben een buitenlandse journalist of wat doe je? Nou, ik hoop eerst, blijf met je poten van me af. En als ze dan nog aan me zitten, dan hoop ik, uh, ik... Ik heb een perskaart zeg maar, van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier. Dan laat ik die zien. Meestal helpt dat, maar niet altijd. Uh, andere collega's van mij zijn vandaag ook opgepakt geweest. Die worden nu langzaamaan weer vrijgelaten. Maar uh, uh, uh, ja, zo werkt dat ongeveer. Is... Dat is een soort uh, kat-en-muisspel wat de hele dag doorgaat. Is het zo dat, dat die demonstranten... Want de demonstranten willen eigenlijk nieuwe verkiezingen. Is dat iets wat ook binnen handbereik is? Of is dat nog een hele lange weg? Nee, dat is absoluut uh, ondenkbaar. Dat is onbespreekbaar voor het Kremlin. Hè. Uh, uh, uh, Poetin is terug, Poetin heeft de verkiezingen gewonnen met een enorme marge. Nou ja, uh, daar is natuurlijk bij gefraudeerd, dat kun je aanvechten. Maar dat het resultaat van de verkiezingen zal worden geannuleerd en dat er nieuwe eerlijke verkiezingen komen, ja, dat lijkt heel, heel erg ver weg. Ja, dat is heel ver weg. Maar is het dan toch niet zo dat, dat laten we zeggen, zo'n zo demonstratie als vandaag. Een min of meer hoopvolle, hoopvol uh, uh, uh, signaal is van, vanuit, vanuit deze mensen naar, naar uh, misschien het buitenland. Van wij, wij willen toch heel graag dat dat gebeurt, dat er vanuit het buitenland wat druk uitgevoerd kan worden. Ja, dat, dat willen ze natuurlijk. Wat ik uh, ook hoorde van mensen die, die ik net sprak... die zeiden vooral van... ja, ik wil gewoon het recht hebben om, uh, om, om mijn mening te geven. Ik wil gewoon het recht hebben om hier op dit plein te staan... en te zeggen dat ik Poetin uh, niet mag. Ja. En om te zeggen dat Poetin weg moet zijn. Uh, ja, en uh, daarom doen ze dat. Ik denk dat, dat de meeste mensen... de meeste demonstranten zich heel goed realiseren... Dat, dat, uh, uh, hè, dat, dat het feit dat ze de straat op gaan... niet betekent dat Poetin gelijk weggaat. Maar ze willen ze in ieder geval kunnen. En uh, ja. daarom doen ze het. Poetin... Uh heeft een handreiking gegeven aan de, aan, de, aan de betogers. Want hij beloofde vandaag dat hij zelf gaat onderzoeken... of dat gefraudeerd is tijdens de verkiezingen die hij dus gewonnen heeft. Zijn er nou überhaupt echt mensen die dat serieus nemen, zo'n bericht? Nee, ik denk het niet. Uh, dat is, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf niet, niet eens van dat bericht heb gehoord. Ja. Het uh, wordt niet eens in de, in, de, in de media erg serieus genomen. Ja, kijk... Natuurlijk uh, zal Poetin uh, uh, zijn best doen. Uh, dus, dat is gewoon een strategie. Dus ze hebben gewoon gezegd: oké, okay, we hebben een beetje gefraudeerd bij de verkiezingen. Nou, dan doen ze een onderzoek. Dan blijkt dan uit dat er misschien, weet ik veel, uh, volgens hun vijf uh, uh, stembureaus zijn ja. geweest waar het fout is gegaan. Daar worden de verkiezingen geannuleerd. Die mogen opnieuw. Nou ja, dat verandert misschien 1 of 2 procentpunten aan de 63 procent overwinning van de vanavond. Maar, maar verder Putin. helemaal niks. Maar nee. verder natuurlijk helemaal niks. Nee. Nee, uh, wat dat betreft is het echt duidelijk hier geworden uh, uh, gisteren en, en vooral ook vandaag. Hè. Poetin is terug en blijft, uh, blijft zitten waar hij zit. Ondanks de demonstranten die de afgelopen maanden en dus vandaag ook weer de straat op zijn gegaan. Als jij, jij, zit daar, jij zit daar midden in, uh, in, uh, ja, in, in de situatie zoals hij zich nu de, aan het ontwikkelen is. Wat, wat gaat er denk, volgens jou de komende weken gebeuren? Uh, het was wel grappig te dus uh, wij allemaal de metro in werden geduwd door de oproerpolitie. Uh, Begonnen iedereen te schreeuwen, wacht maar, we komen terug. Wacht maar, we komen terug. Ik denk dat je nu uh, een soort tweedeling gaat zien binnen de oppositie. Je krijgt de echte radicalen, hè, de de radicalen, de de, echte, ja, de bijna hooligans, zeg maar. Die zullen terugkomen. Die zullen absoluut gaan demonstreren. Die, die zullen uh, niet voor de vreedzame weg kiezen, om, om zo maar even te zeggen. En die zullen bijvoorbeeld proberen met tentjes hier op, uh, op pleinen, pleinen te bezetten en dat soort dingen. Ja, dat, dat gaat behoorlijk hard aan hard worden. Ik denk dat de gewone Russen die uh, genoeg hebben van Poetin, die de afgelopen maanden de straat op zijn gaan, ja, ik denk dat die uh, thuis blijven uh, de komende weken. Hè. Die, die, die willen niet opgepakt worden. Uh, dat zijn uh, mensen met een baan, met, met, met ja. kinderen die, uh, ja, die hebben afstelling geen, geen zin in om uh, ook in en zo, hun gezicht te worden geslagen. Nee, daarop. precies, en zoals jij straks ook al zei: uh, het protest speelt zich voornamelijk in Moskou af, begrijp ik. Dit protest is in Moskou en, en, en om eerlijk te zijn, uh, uh, op het hoogtepunt waren er denk ik uh, 25.000 mensen. Uh, toen de politie begon te meven waren er nog uh, duizend over en uh, toen men weer terugkwam op het plein waren ze met 200. Dus dat, ja, de echte harde kern dat zijn er maar een paar. Die zullen de komende weken uh, flink blijven knokken, maar ik denk dat de rest het uh, uh, wel gezien heeft op dit moment. Ben je was bang? Zou ik een ander beroep moeten kiezen? Nou, het is. Het is Natuurlijk nee, je, je, schrik je wel eens. Hè? Er stond net ook. Uh, nou, ik ben net een paar keer hard aangepakt over die enorm breed geschouwde kerels met wapenstokken. Ja. Maar goed, uh, uh, ik ben een buitenlander. Ik hoef eigenlijk nergens bang voor te zijn. Nou, als ze me oppakken. Nou ja, oké, okay, je krijgt een paar klappen. Je, zit in de, je wordt naar het politiebureau gebracht. En dan laat je je perskaart zien. En dan begrijpen ze dat je een buitenlander bent. En als ze je, uh, je echt zouden veroordelen. Ja, dan wordt dat een, een diplomatiek schandaal. Dat, dat die mensen zijn prima. Eh, eh, dus voor mij, ik hoef nergens bang voor te zijn. Maar het zijn de Russische journalisten die hier ook tussen staan. Ja, eh, daar, daar komt bijna niemand voor op. Dat zijn de, dat zijn de helden in dit verhaal, eh, eh, die hebben we iets van bang voor te zijn. Nou, goed dat jij het verhaal in ieder geval bij ons op de radio kan vertellen dat we het in de gaten kunnen houden. Olaf, doe je voorzichtig? Ik ben altijd voorzichtig. Goed zo. Een sterkte. Dankjewel. Door de Olaf Koens uh, vanuit, uh, vanuit Rusland. Al er uh, een enorme demonstratie, anti-Poetin demonstratie... door uh, veiligheidstroepen en politie uit elkaar geslagen is... Zometeen na de klok van negen gaan we onder andere praten over twitteren tijdens de Olympische Spelen. Wat dacht je daarvan? En we gaan het hebben over Paradiso. Een plek waar ik ook zelf heel erg graag ben, omdat het om muziek gaat. Maar die plek bestaat 40 jaar. Zometeen Jan willem Slichting En Menno Pot, muziekjournalist, over Paradiso dus. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Waarom rijden we in Nederland eigenlijk recht? Hashtag durf te vragen. Met Hans Buiten, verenigingshistoricus AWB. Waarom dat we in Nederland rechts rijden? Eigenlijk eh, onduidelijk. Er zijn verschillende theorieën. Een van de theorieën is dat rechts rijden door de Fransen is dus ingevoerd. Eh, Fransen reden begin 19e eeuw met paar, eh, koetsen rond. Vier paarden ervoor. Koetsiers had eh, links achterop. Hanteerden de zweep rechts. Dus links uitwijken was gemakkelijker. Rechts houden was de strandigst. Alleen, een tweede theorie, Begin 20 eeuw, opkomst van de auto, remmen zaten rechts. Uh, dus opnieuw, het uitwijken was het anders omdat we links te doen. En uh, dus met andere woorden, het verkeer hield rechts. En uh, die regel om rechts te houden is in alle grote steden in Nederland in 1917 ingevoerd. Hashtag durft te vragen. Hashtag durf te vragen dus. Uh, dat doe je op Twitter. Maar op Twitter kun je ook uh, reageren op deze uitzending. Die je kunt ons volgen via twitter.com. Uh, via radio1.nl kun je zien hoe leuk mijn haar zit. Want de webcam staat aan. Uh, en als je denkt, nou Erik, ik wil je wel persoonlijk laten weten... wat ik ervan vind, want het is mijn eerste keer BNN Today. Ik kan dat natuurlijk ook via Twitter. Ik ben te volgen via Twitter. Oh, Kortom. Dat dus. Zullen uh, we zometeen verder naar de klok van 9, Maar eerst het nieuws met niemand minder dan... de one and only Martijn Nijhuis.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 Zit je er al? Erkende verhuizers? Ja. Zei je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende verhuizer.nl? Dit is Radio 1.